Wat zullen we nu beleven? Wat hebben we hier? Oh. Helm! Topoes, waar ben je? Kom, kom, kom, kom, er gebeurt iets. Wat is er? D Daar? Dat is niet gewoon. Doe dan toch iets, jonge vriend. E uh. Daar gaan de bessen en de kaas en het flesje weg. Alles loopt weg. Waar moet dit heen wanneer de maaltijd van een heer zich zomaar uit de voeten kan maken? Daar achteraan!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 Wat doe je daar bij onze tent? Dit is niet, Hop. Deze gaat een lamp met kleurverlevendigen. Urgje is zo kleurgevoelig en dit grauw zal pijn doen als een oogjes. Je is zo'n nietig mannetje met zo'n diepe stem. Een zonnetje, wat sterren, vrolijke gezichtjes. Dit is... Uh, ik bedoel, wat doe je daar? Wat scheelde je op mijn tent? Wie ben jij eigenlijk als je Hop niet bent? Dit is Hotterquot. Zeg maar Hot. Hot maakt kleurtjes op de grauwe wand. Want daar houdt Urgje van. Zo...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 Ter in de lucht. Winders moet de lucht verversen. Nou, nu, nu is het genoeg. Men rooft mijn voedsel, men beklapt mijn tent... ...en bederft mijn genoeg. maar ik neem het niet langer. Deze ze zorgen goed voor een broertje Urgje... ...maar verder zijn het lubbels zonder eerbied voor een ouderen. Laat me met rust, Kleine, voordat ik mijn kalmte verlies. Maar nou, wij! wolken verspuilen plat in de lucht. Daar kan Urgje niet tegen. Urgje zal gaan huilen.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 Het gaat niet aan om als dolle door een oerwoud te rijden. Men moet weten waar men is, als je begrijpt wat ik bedoel. Oh, eenzaam. Geen spoor van leven. Stil eens. Hm? Huh? Ik hoor belslagen. En steviger ook. Daar is ergens een houthakker aan het werk, hier Olly. Kom mee. Hm. Nee. Kijk nu toch eens aan. Een nietig oud werkje aan het hakken.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 Is het geen lekkere poekaluris? En eten dat hij kan, daar sta je van te kijken. Maar altijd zoet hoor, je hebt geen kind aan hem. Oh, ja ja, um, um, um, hoe zei u dat zijn naam is? Urgo Frodo, we noemen hem meestal Urgje. Urgje? Is dat Urgje? Ja, is het geen lekkere klorus? Nee, het is een luie vlegel die zijn moeder laat sloven. Het is duidelijk dat een Lubbel een vaderhand ontbeert. Ik zal. Wacht even. Um,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 En onze picknick was ook al niet overvloedig omdat het gebraad gestolen is. Een enkel knalletje zal wel smaken, wat jij, jonge vriend. Ja, maar over ja. gebraad gesproken. Kijk daar eens, heer Ollie. Eh? Eh? Oh, daar staat het. Onze schotel met kip. Hoe is dat mogelijk? Oh, heel gewoon. Dat is natuurlijk voor Urgje van zijn broertjes. De Bengels zijn zo lief voor hem. Hè.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 Opvoeden is, ik bedoel, kijk, men moet een kind leren wat goed en wat stout is, nietwaar? Men moet het berispen voor zijn streken en, eh, zeg ook eens iets, Tompoes. Vertel mevrouw je wat opvoeden is, als je begrijpt wat ik bedoel. Pas op, Leonie. Dit gaat te maar Urgje toch, kijk nu eens wat je gedaan hebt. Je mag die meneer niet met pap gooien. Urgje moet beleefd zijn tegen gasten, anders gaan de gasten weer weg. En dan krijgt Urgje geen gebraden kippetjes meer. <laughs> Vooruit, naar binnen stoute jongen. En pas op als je gaat huilen, dan wordt mama echt boos. Het was toch wel flink van dat mensje. Het valt me mee. Zo, valt jou dat mee? Ja. Noem je dit soms een goede opvoeding? Zie je dat niet? Dat hier voor je ogen een heer beroofd en besmeurd wordt door een opgeschoten sluggel. Hmm. En wat doet zijn moeder? Bah, jij ja, moet dan zien hoe mijn goede vader zoiets regelde. Ach ja, het ventje mist een vaderhand, heer Ollief. Geen wonder. Ja. Zijn pa is 300 jaar geleden weggegaan om gruwelwater te halen en niet meer teruggekomen. Ja. Zoiets is naar voor een kind, hoor. Maar kijk, daar komen zijn broertjes aan. Waar is Urgo Vrandel? Heeft hij lekker gegeten?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 En dat valt nog aan de kust. Altijd denk ik maar aan jou. Omdat ik van je hou. Omdat ik van je hou. Van jou. Van jou. Van jou. jou, jou, jou, jou. Hé, lief voor Urgdjes lievelingslied. De lekkere oelepetoet was meteen weer lief toen hij het hoorde. Het is een afschuwelijk Uwelijk vest. Hoe kan men zoiets aanhoren? Ja, lelijk hè. Ja.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 Wat kan dat nu weer betekenen? O, oh. alleraardigst werkelijk. Heel mooi van lijn wat je daar in die boomstroom kerft. Oh, Krijgt dit lekker waarom van toch wel mag En daar is een roosje. Knap hoor. Ik had het zelf kunnen doen, als je begrijpt wat ik bedoel. Is voor de urgje.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 Bro, de flap-troel is de volwassene met de kinderbrein. En omdat de meeste erwassenen zo'n brein hebben, wordt de cultuur bepaald door de flap -truul. Tot zover. Daar fangt weer een supersonische trilling aan. In deze vallei is iets los. Het gefalt mij niet. En omdat de geleerde een man van daden was,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 Düchtig in het oog gevat worden. De Oorsprong moet worden vastgesteld. En dan moeten wij snel naar Platze gaan. Maar wat moeten wij de Plansje doen? Pro, uitputzen natuurlijk. Wij kunnen die Titel dan voortduren. Heb je mij meneer Pips, wij gaan aan de arbeid. Deze krachtige Springstoff zal een einde aan de verschijnsel maken. Voor het ogenblik is het stil geworden. Maar als het weer begint, fangen wij aan.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 Nu nog mooier. Ik, ik, ik heb... Het is jouw schuld. Je, Je moet aardig zijn voor Urgje. Ja. Dit is Hotterkwot. Hij maakt mooie beeldhuiseltjes die door Urgje kunnen worden stukgeslagen. Huh? Want daar houdt Urgje van. Dit is Hoeperstutel. Hij plant mooie bloempjes die door Urgje kunnen worden platgetrapt. Want daar houdt Urgje van. Maar... maar, maar ik, Ach, wat? Wat doet u voor het ventje? Oh, Dat daar is winders. Hij zorgt dat er geen teer in de lucht zit, want Urgje houdt alleen maar van verbranden hennep. Ja, maar... En naast me staat Hoppenkwintel, ja. die lekkere hapjes voor de broekenbaas zoekt, omdat Urgje niet van winterknollen houdt. Ja, maar... En daar ja. staan Hippentit en, en Hortenbrel, die zorgen dat er altijd van die nieuwe liedjes zijn over kerkhofgeur en moedersmart, zoals Urgje ze leuk vindt. Ja. Maar wat doet u, meneer Bommel? Nou. U maakt een lekkere Puk aan het huilen. Ik doe met de schande. Zo!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 Pommel nee, is... heeft een vaderhand. Vader. Ja, Ergje moet een vaderhand vader. hebben. Ergje, waar is Ergier? Ergier? Wat knap, Ergje. Flink, hoor. Dit gaat te ver. Kom eens gauw hier, Urgje. Meneer Pommel heeft iets voor je wat je nog niet hebt. En vader. Een vaderhand. Vader Jij rijdt daar rond in mijn auto.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 Het zal me niets verbazen, wanneer binnenkort weder in een supersonische Frequenz losging. Wij moeten geret zijn ons inzetten, meneer Pieps. Wij moeten we ons inzetten. Het draagt een nieuwe supersonische Frequenz. De Spanning neemt toe. Dat kan ik ganz klar vernehmen. Nu werd de modulator even angebot. De gebouwd. Die Beuzenstelze van stummen schrot is ja beuten Oh, juist. Maar wat gaan we met die spanning doen, Prof? Uitraderen! Zo'n ertrilling is gevaar voor, voor de ganze naburigheid. Wij moeten de oorsprong vaststellen... ...met de springstof sneller plaatsen gaan... ...en dan voet weg met de oorsprong. Opklet. De spanning stijgt zeer snel. Niet alles schat. Meneer Bommel heeft iets leuks voor je, waardoor je nooit meer verdrietig zult zijn. Een vaderhand. Vaderhand. Ga, ga, ga weg, Urgje wil vaderhand. Blijf waar je bent. Je hebt een vaderhand, zegt Moe. Ja. Ik wil hem hebben. Ja, ja, dat is wat jij nodig hebt. Het is dat je mijn zoon niet bent en dat ik me niet bemoei met de opvoeding van andermans kinderen. Maar, maar, maar anders... Schrijf hier! Ga weg, Vlegel, of je zult de toren van een bobo leren kennen. Pas op, heer Olly, niet doen! Uw wil vaderhand! Oh, ik zal je, lubbel! Yeah. moet kopie doen, professor Volg ganz nauw geset der Medweisen. Stelle lengte en de brede fast wat gebeten gebeden maak. Want nu. De einde is gespleten. Ach, had ik nu mijn Astronomie gestudeerd. meneer Pips, u bent een Dummkopf. Alleen de bodem ter plaatse is een weinig gebarsten, maar de aardbol is nog heel. U hebt er stof verzijmt, de lengte en de breedte af te lezen. Nu weten wij nog niets van de oorsprong dieses fenomeens. We gaan nog eenmaal opnieuw. aanvangen. laten we ergens anders heen gaan. Het is in je levensgevraagd. Het geeft geen direct gevaar meer. De instrumentarium is gans rustig. Luistertans, wat de schimmel zegt, dat zal u afleiden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 Ik heb er wel zware hoofdpijn van. Oh. En als het nog eens gebeurt, ben ik bang dat mijn denkvermogen ernstig zal lijden. Nou, maar het, het, het had er erger kunnen zijn. Hmm. hij is nu rustig. Ja. Maar er kan ieder ogenblik een nieuwe uitbarsting volgen. Vaderhond! Oh. je wil vaderhond! Heel onlief van die bobbel! Waarom geeft hij die hand niet als hij er een heeft? Otterkloot begrijpt het niet! Wat is een vaderhand eigenlijk? Dat doet er niet toe, jongen.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 Ook dat nog. Nu maken ze urgjes plof auto kapot. Prouw, oh, daar is de. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, dit was ganz duchtig met pips. En een richtige beving. En de bodem is waardig gespleiterd. Wij kijken dan in de ingewonde aarde. Ziet u wel? Ik zie het. Ach, had ik nu maar aan het meer gestudeerd. Stomheid. U studeert onder mijn leiding, meneer Pips. Ik verwacht dat u gans nauwgezet hebt kunnen vaststellen... waar de branden superzonnische fenomen zich bevindt. Geef mij de westenlengte en de noorderbreedte. wat ik u midden mag. Dan gaan wij snel daar plaatsen. Het is allemaal uw schuld. Waarom geeft u het prulletje niet wat u beloofd hebt, meneer Bommel?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 Gewelt, zo so schrijft de Schimmel, is geen oplossing van het flaptrolproblem. Maar daarmee ben ik het niet enig. Wie niet horen wil, die moet voelen. Wat doe, meneer Pips? De Schimmel is een domkop. Zachte heelmeesters maken dat een stinkwondens, dat is ja bekend. Als het volgroot denkt als een twaalfjarige, dan moet man dat ook zo behandelen. Een gesond Klappers, dat werkt hem eens ganz hilsam aan Kleinen. Urgje houdt niet van lezen. Urgje wil een knal hebben. Stop! Oh, daar is de bommel schon wieder. Wat uh, komt u hier maken, meneer? Ik kom net op tijd, ik... Uh, u hindert de wetenschappelijke arbeid. Uh, uh, gauw, uh, doe weg dat vat. Rust, pittekoe. Dat knalt hier maar heen en her en dat schrijft maar door onze voorlezing... Maakt u zich weg meneer? Wat, wat meent u eigenlijk? Ik wil knal. Dat vat, rol het weg! je gaat huilen en, en, en dan zal het ontploffen. Oh nee, ik, de knal. ik heb het net aangesloten en het ontploft alleen wanneer de training weer begint. Eerder niet! je pas op! Gooi dat vat weg! Oh, bah, welk in een zwijnerij dat schrijft en dat wind en dat stolpert door de kostelijke modulator heen? Hoe kan men zo so wetenschappelijk arbeiden? Maar gelukkig duurde het trillingsfenomeen slechts kort. De pool heeft ja alles omheer geworpen. Nu is al onze moeite nog noodloos geweest. Alles voor niks.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 Ik hm? ga het je probleem oplossen door een man van deze lummel te maken. Uh, stoor me dus niet. Prof, u moet me helpen die twee tegen te houden. Prof, want... stoort u mij niet, meneer Poes. Ik het geen onmeer meer in mijn arbeid. Um, ik... Nee, nee, maar dan kan ik het vraagstuk van de supersonische trilling nooit oplossen. Maar dat vraagstuk loopt daar. Urgje is de bron van die trillingen. Nein. We moeten iets doen, want als heer Ollium gaat opvoeden... begint hij weer te huilen en dan kan er van alles gebeuren. U spreekt dat onwetenschappelijke waanzin. Zo'n domme jongen als deze urpersoon... kan geen zo'n persoonlijke Trillingsten ten gehore brengen. Uit! Nou... Uh, uh, Luistert u dan naar Schimmelstheorie, dat verzet de mm -hmm. uh, Meneer Pips, geeft u mij dat boek eenmaal aan, ik bid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 Jullie moeten hem gaan zoeken en hem thuisbrengen. Is Urugje weggelopen? Misschien is het wel goed voor Urgje, Moe. Er is helemaal uit. Laten we hem maar laten gaan. Maar jongens toch, hebben jullie nou geen hart? Erg is groot genoeg. Nu kan ik eindelijk eens iets maken dat niet wordt stichtgeslagen. Laat hem nu maar, Moe. Zou dat nou wel goed zijn? Zo'n ventje in de vrede wereld. En het huilt zo gauw, dat weten jullie toch? Hoe moet het aflopen?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 De gevolgen waren akelig. Want het groeisel zwiep de gierend terug en veegde de voortschrijdende heer van het terrein af. Het is al zover. Ik ben net op tijd. Hebt u zich pijn gedaan? Huh? Nu nog mooier. Niet ik heb mij pijn gedaan. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dat deed die lubbel daar. Hm? Die, die vlegel. Die eurofrodel. Ja. Maar ik, ik, ik zal ja. hem. Nu gaat er anders worden aangepakt. Laat het nu maar.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 Art van de korst. We moeten de bron springblazen voor er een ramp geschiet. En de bron is hier. Ik is dat nu maar zo? Ik zie hier nergens een bron. S Slof niet zo. Til je voeten op. En spak niet zo. Gooi die wortel weg. Je hebt straf. Ja, ik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 Het lijkt me dat een Frodo niet ongevoelig is voor een verstandig woord. Hij is oplettend en hij lijkt me ook opgewekt toe. Oning voor oom Olivier. O, oh, oh, oh, oh. Jim, help. Jim, Olivier. Help, help, help. Home, oh, oh. Jim, home, oh, oh, oh. Wij gaan...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 Nu is het uit. Mijn geduld is op. Alle perken zijn te buiten, als iemand begrijpt wat ik bedoel. Ik, ik, ik, ik heb er genoeg van. Het is tijd om een sterke arm te laten voelen. Zachtheid geeft stank voor Zij hebben een goede vader altijd. En daar ga ik bijna houden. Ha, nu gaat er wat zwaaien voor de lubbel. stap me tegen. Dit zal mij meer pijn doen dan een rofwodel.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 Ist der Springfahrt angeschlossen? Ist alles in der Geritheit? Ja, ja. Lass doch die Sache flug afbreken, Prof. Nichts davon! Wenn der supersonische Trillingsfrequenz durchkommt, muss der Ursach gleich umhoch gespringt worden, nein! Und wir bleiben ter Platz, meneer Pieps! Wir morgen ja, ein wenig sein kann, aber wir müssen sicher sein, dass der Donner wieder so schnell voll. Hier ist unser Platz! Ah.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 Wanneer ze begrijpen dat Urgje deze aardbevingen veroorzaakt, kunnen ze er allicht iets uh, wetenschappelijks aandoen. De beving houdt aan. Hier draait je een catastrofe. Ik moet hier weg. Dit houd ik niet uit en de aardschilpt ook niet. Wij halen een andere apparatuur, meneer Pieps, als de donder weer Wacht even, u hebt geen apparaten nodig.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 iemand die... oh, Heel eigenaardig. Hoe ja. kan iemand slapen onder deze omstandigheden? Ja, een vreemd iemand. We moeten hem wekken, heer Olle. Hij ligt hier gevaarlijk met al die vallende stenen. Au, oh, ge gebleer. Het, het gut blijft weer. Maar de fles is nog heel. Oh, tot de donders. schijnt de maan. De grot is opengebarsten. Dan moet er wel gruwelijk gebleerd worden. Natuurlijk, Urgo weer.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 Doe iets aan je zoon, of, of ik doe jou iets. Je hebt haast, ventje. Ja. De jeugd denkt altijd maar dat er geen tijd te verliezen, verliezen is. Er, er is ook geen tijd te verliezen. Ja, en, en doe me geen ventje. Ik ben een volwassen heer die een jeugdprobleem op gaat knappen. Jij bent veel te groot en te dik om volwassen te zijn. No. Ja. Maar misschien zie ik het fout. Doe het guur dat keert alles om, zie je. <lacht> Schrik uit met die onzin. Laat je zoon ophouden met dat lawaai. Vlug een beetje. Te brutaaltje, de jeugd leidt de oude tom bij de baard voort en heeft nog praatjes ook. Wanneer ik niet vlug een slokje water neem, kan ik het niet langer verdragen. Ter beneden is de brandeel der so is het Snel, meneer Pips, bent u de knalwerkvat in de diepte heronder? Daar zit een lekkere oelepen toe te huilen. De grotterkloot, naar beneden met die pappot. Professor, zie je dan niet wat er gebeurt? Ik bedoel, nou, doe iets, Tompoes. Help dan toch dat er iets vreselijks gebeurt. Als je begrijpt, wat ik bedoel. Jazeker, gooi die fles omlaag. Halt, stop. Daar beneden zit iemand. Schiet op lummels. Die monsters gooien naar het arme ventje. Dan zonderbaar! Geeft u acht, meneer Pieps! Dit was geen explosie, maar een implosie! Daar beneden zat Urgie en nu is hij weg, het is dus vreselijk! Schade dat er nu juist iemand op de oorzaak der supersonische trillings moet zitten, maar de wetenschap heeft zijn plicht gedaan! Een implosie die de oorzaak der supersonische trillings ooit geradeerd heeft! Paul...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 en de professor heeft er ook iets mee te maken. Waar is die eigenlijk? Mevrouw, uh, dat is goed gezegd. Men moet de massa terugbrengen tot enkelingen. Eén enkele persoon kan ouder en wijzer worden, maar de massa blijft een twaalfjarige. Ah, de heer Schimmel heeft recht.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 Zo is de jeugd van tegenwoordig. Altijd zuur en gemelijk. Maar het zal wel overgaan bij het ouder worden. Dat is een troost. ik zwerf voor zijn Kom, jonge vriend. Ik vond dat we uh, weer eens moeten gaan. En het houdt nog aan de kust. Altijd denk ik aan jou. ik van je hou. Omdat ik van je hou.